Dit is Ewald Jong met het NOS-journaal. Bij aanvallen van de Taliban in Afghanistan zijn de afgelopen week bijna 300 militairen om het leven gekomen. 550 gewond geraakt. Het is daarmee de bloedigste week in 19 jaar strijd, zegt de Nationale Veiligheidsraad in het land. Er waren verspreid door Afghanistan meer dan 400 aanvallen van de islamitische extremisten. De regering en de Taliban proberen al tijden zonder succes een wapenstilstand te bereiken. Aan het eind van de ramadan was voor het laatst een gevecht in Afghanistan, maar daarna laaide de strijd weer op. In het MH17-proces heeft de verdediging kritiek geuit op het strafrechtelijk onderzoek. Dat is uitgevoerd naar het neerhalen van het passagiersvliegtuig. De advocaten zeggen dat het OM ten onrechte concludeert dat de MH17... vanaf een veld in Oost-Oekraïne is neergeschoten met een Russische boekraket. Archeologen hebben in de buurt van Stonehenge in Zuid-Engeland een enorme cirkel met vijf meter diepe schachten van 4500 jaar oud gevonden. Ze spreken van een unieke vondst. De archeologen denken dat de schachten bedoeld waren als een soort grens die mensen naar een heilig gebied moest leiden of juist moest waarschuwen om weg te blijven. De twintig schachten zijn verspreid over een cirkel van twee kilometer rond de Durrington Walls, een anders prehistorisch monument in de buurt van Stonehenge. Keeper Maarten Stekelenburg keert volgend seizoen terug bij Ajax. Stekelenburg speelt nu nog bij de Britse club Everton, waar hij dit seizoen nog afmaakt. In zijn vorige periode bij de Amsterdammers, tussen 2002 en 2011, werd Ajax drie keer landskampioen en won drie keer de KNVB-beker. Stekelenburg heeft een contract voor één seizoen getekend bij Ajax. Het weer steeds minder bewolking bij 20 tot 24 graden. Vanavond en vannacht op veel plaatsen helder en windstil met minimaal rond 10 graden. Morgen weer veel zon, en 23 tot 28 graden. Woensdag en de dagen daarna nog wat warmer. In het weekend koelt het waarschijnlijk wat af. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de AMBB. Verkeer op de A8 vanuit Zaanstad kan bij Knoop het Koenplein niet kiezen voor de A10 West. Vanwege een ongeluk bij de Koentunnel. Een van de tunnelbuizen is daar dicht. Kan het beste helemaal omrijden via de A10 Noord. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs. Autobedrijf Carimo biedt u veel kwaliteit voor een lage prijs.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 my life in the my life got to get you in the my life in my life We bestaan dit jaar 30 jaar alweer. En ik weet nog, vroeger, als ik een uh, uur opende van een radioprogramma, dan zei ik altijd: Een goed begin is het halve werk. Dankjewel, ja. maar nu ik deze plaat draai, denk ik van ja, eigenlijk moet ik het nou weer gaan zeggen, natuurlijk. Ja. Ja. Een goed begin is het halve werk. Earth, wind en fire hoor je. En uh, cut to catch you into my life. 7 over 4, het derde uur alweer van Zos Zandvoort op zaterdag. Ja, een de tweede, tweede uur hebt u genoeg hoofdpijn dossiers de refusie. Dank je wel daarvoor. Dus het uh, derde uur uh, veel muziek, maar wel drie vaste items. Zoals er zijn om kwart over vier Pit Report. Natuurlijk nieuws uh, in de aanloop uh, van de, de eerste Formule 1 race op 5 juli in Oostenrijk. Want dan barst het geweld, Formule 1 geweld, dan weliswaar te verstaan, goed te verstaan, uh, barst dan weer los. Kwart over vier Pit Report half vijf hebben het gedicht van de dag. Oh nee, het dier van de week. Sorry, niet te enthousiast. Albert Jan, rustig, rustig aan. Eerst het dieren van de week. En uh, de naam uh, verwijst naar een, uh, een, gro een grootheid. En namelijk wel Goliath. Maar als u de foto's ziet en het verhaal straks om half vijf hoort... dan is het een hele trouwe, uh, een gouden, oude uh, lobbes. Het is een uh, prachtige uh, hond. Hij is al een beetje op leeftijd. Maar uh, hij is heel erg lief en aanhankelijk. Dus de naam dekt de, de, dek de dekking niet, om het nee. zo maar eens te zeggen. Niet de, van, de Reus? De, de, de, ja, De Reus. Nou, de dieren van de week, half vijf. Goliath. Gedicht van de dag, ja, ze moet nog drie worden. Maar uh, bedoel, ze, als ze bij opa is, dan zit ze elke zaterdagmiddag uh, voor de radio... en luistert naar Zandvoort op zaterdag. Nu ook? Nu ook, iets? uiteraard. Ja, en uh, dus om... Uh, haar ook even gedachten zeggen hebben we het gedicht van de dag. En die luistert naar haar naam. En zij luistert naar de naam Vilou. Het is een soort lullaby om het zomaar eens te zeggen. Het gedicht van de dag, zoals gezegd, kwart voor vijf, uh, Vilou. Mooi. En veel muziek. Heel veel muziek, ja. Lekker. Ik heb uh, weer een paar uh, leuke platen uitgekozen, dus uh, geniet ook dit uur. Zandvoort op zaterdag op zaterdagmiddag. En de maandagmiddag voor de herhaling. Want wij worden herhaald op maandag tussen 2 en 5 uur. Zandvoort, een hele goede middag.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 Parfait le poème, je l'aimerai puisque tu m'aimes. Ma vie sera la tienne, mais il dira Au que j'aime, il y a danger pour l'étranger, mais j'ai envie de courir dans les vagues.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 deze zomer, niet alleen naar de hinterkarten, maar ook naar de Ja nee, jawel, dat deden we met deze van uh, Herve Vilaar, als ik het goed uitspreek, is dat goed of niet? Goed, nog een keer? Herve pilaar. Ja, ik reken op goed. Oké, okay. <laughs> nou ja, dat was een uh, leuk programma. FM Race Radio, Pit Report. Pit Report, We gaan ons best doen, want uh, ja, 5 juli is het zo, uh, Albert-Jan, en volgens mij uh, heb jij vast en zeker weer wat uh, nieuwtjes voor ons. Zeker weten. Allereerst natuurlijk, hoe uh, is het met Max eigenlijk? Want Max Verstappen, kan, uh, Max Verstappen kan namelijk niet wachten om binnenkort weer in zijn uh, RB16 te stappen. De Formule 1-coureur is het niet gewend om zo lang stil te zitten. Het seizoen start, zoals iedereen al weet, op 5 juli in Oostenrijk. De laatste keer dat Verstappen in de Formule 1-auto van dit jaar zat, was eind februari tijdens de tests in Barcelona. Dat is een lange pauze, die heb ik uh, gehad van het racen sinds ik begon met karten. Dus het is een vreemde periode. Ik probeer er het beste van te maken en heb het beter dan veel mensen... die het moeilijk hebben op dit moment, zegt Verstappen op de website van zijn werkgever Red Bull Racing. Verstappen is een vervent simracer. Hij zegt uh, aan het begin van de lockdown elke dag online te zijn geweest om wedstrijden af te werken. En met nog twee weken tot de start van het seizoen ligt de focus daar nu helemaal op. In Monaco waren de maatregelen aan het begin erg strikt, bijvoorbeeld hoe lang je buiten mocht zijn. Dus ik had allemaal spullen om te trainen thuis liggen. Dat werkte allemaal goed, zeker nu mijn trainer hier ook weer is. Ik heb mijn roei- en ski-machines en ook uh, mijn wattbike en gewichten, ge gewichten. Ik heb de fiets in de woonkamer geïnstalleerd en kan de tijd dan ook doden door tv te kijken. Laat ik zeggen dat ik Netflix bijna heb uitgespeeld. Het is mooi dat ik nu weer naar buiten kan om op de fiets te stappen of te hardlopen. Het Formule 1 e -se seizoen start met twee races in Oostenrijk en vervolgens een Grand Prix in Hongarije. Ik heb er erg veel zin in. Ik ben fit en ben klaar om te gaan. Ik ben blij dat we in Oostenrijk starten. Zeker na de overwinningen van de vorige jaren. Maar tegelijkertijd weet niemand nog echt wie er nu de beste papieren heeft. Het is zo'n vreemd begin aangezien de tests al een tijd geleden zijn afgewerkt. De fans thuis zullen enthousiast zijn... dus hopelijk kunnen we een mooie show voor hen opvoeren op die 5 juli. De laatste tijd uh, leek Formule 1-coureur Lewis Hamilton... vooral in het nieuws te komen door zijn opmerkingen op social media. De zesvoudige wereldkampioen houdt zich actief bezig met de strijd tegen racisme... en leverde onder meer felle kritiek op zijn collega's... die in zijn ogen te stil bleven na de dood van George Floyd. Op Instagram laat Hamilton nu ook zien dat hij zich optimaal voorbereidt op het nieuwe Formule 1 seizoen. Met een nieuw kapsel en ontbloot bovenlijst, een six-pack, laat hij weten. Met alles wat er in de wereld gebeurt is trainen mijn enige ontspanning. Ik wil mijn emoties en energie kanaliseren om mijn lichaam sterker te maken. Dit is de beste trainingsperiode die ik ooit gehad heb, schrijft Hamilton. Ik kan niet stoppen en, kan, uh, uh, en dat zal ik ook niet doen. Mentaal en fysiek actief blijven is nu erg belangrijk. Ik wil jullie dan ook allemaal aanmoedigen om zelf ook te gaan trainen... al is het maar 20 minuten. Alle kleine beetjes helpen. Red Bull Racing topman Helmut Marko neemt Lewis Hamilton niet kwalijk. Nou, niets kwalijk nadat de regerend wereldkampioen in de Formule 1... afgelopen woensdag hard naar hem uithaalde. De VETE, tussen aanhalingstekens, brust op een misverstand. Hamilton uit de snoeiharde kritiek aan het adres van Marco die in een interview zou hebben gezegd dat bepaalde coureurs zouden zijn afgeleid door het praten over de Black Lives Matter beweging. Al direct bestonden er twijfels of Marco dat inderdaad zou hebben gezegd in een interview. Later bleek dat de quote inderdaad fake was. Hamilton haalde zijn statement op Instagram vervolgens offline nadat nou hij daar via de sms van Red Bull teambaas Christian Horner op werd gewezen. Ik begrijp zijn reactie wel. Het is, uh, hij is hier emotioneel bij betrokken. En als coureur is het niet zijn taak om te onderzoeken of wat hij leest waar is of niet. Al dus Marco tegenover Motorsport Totaal. De telefoon van de Oostenrijker stond woensdagmiddag roodgloeiend. Hij kondigde mogelijke juridische stappen aan tegen het medium... dat de quotes verspreidde en later zijn excuus aanbood aan, Mar aan Marco en Red Bull Racing... Charles Leclerc heeft afgelopen donderdagmorgen in zijn nieuwe Formule 1 bolide in het Italiaanse Maranello... de verplaatsing gemaakt van de Ferrari-fabriek naar het circuit van Fiorana. Over de openbare weg weliswaar de 22-jarige Monagasc reed met zijn SF1000 onder beperkte snelheid... en onder toezicht het oog van de ordendiensten naar het circuit... Leclerc mocht dan wel met lage snelheid rijden. Het geluid van de wagen galmde weer luid door de verlaten straten van Maranello. Achteraf tweette de coureur dan ook op Twitter... Goedemorgen Maranello, sorry dat ik deze morgen iemand gewekt heb... Maar ik was op weg naar mijn werk. Ik sta normaal gezien niet ge graag vroeg op. S morgens, vervolgde Leclerc in de verklaringen van zijn team. Maar deze morgen had ik een goede reden. Het voelde goed om weer in de cockpit te zitten. Ik voel me weer helemaal thuis. Ja, en op uh, Twitter stonden heel veel van die filmpjes... Uh, van mensen die het gefilmd hadden. Klopt. Geweldig. Ja, bijna vanaf de fabriek tot aan het uh, circuit. Klopt, ja. Hij moest naar zijn werk. Hij, hij moest naar zijn werk. Ik vind het wel goed, hoor. Dus ik neem gewoon een autootje mee, weet je wel. Dus... Uh... Nou, dat was hem alweer. Dat was het. Oké, okay, oké. Okay. Dus we gaan op naar 5 juli. De eerste race van de Formule 1 dit jaar. Wat klinkt dat raar, hè? Nu de Formule 1 race, Eerste race. Goed, 5 juli dus in Oostenrijk. I just going though you should be done. Nobody else than you I'm out of here. hier in Zandvoort. Dus ook lekkere zonnig muziek. Graag je 18 op dit moment, dus wat willen we? Nou, nog meer gewoon lekker genieten, toch? En dan Ryan Pers en de Dos Vita op de achtergrond vanuit de radio CFM. Ja, we hebben een verzoeklaart, Albert Jan. Ja, en uh, wat niet al minder dan... Piri. Piri, en wat wilde je horen? Ja, nou, we, ja, het was even zoeken. Ja? En uh, wij hebben uh, uiteindelijk, en ik hoop dat hij ons dat niet kwalijk neemt... want zijn zus in steeds zit ook te luisteren. Uh, het is een historisch uh, live concert geweest in Central Park. En uh, dat was uh, Simon and Garfunkel met een prachtige uitvoering van The Sound of Silence. Ja, en Nick en Simon zijn helemaal fan van uh, Simon Garfunkel en uh, kunnen dat ook heel erg goed. Maar dit zijn de echte. Simon Garfunkel. Hello, hello darkness my friend. I've come to talk with you again.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 songs that voices never share, and no one dared disturb the sound of silence fools that I you do not know silence like a cancer grows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 side Een geweldig concert, dit Albert-Jan. Ja, maar wat mij echt opvalt, echt... is dit applaus. Hè? Hebben ze dat nou later ingemixt of zo? Of nee, nee, nee, ik, ik heb die uh, dubbel lp die live uh, opname van dat concert in Central Park. En ja? uh, nee, Het hele park stond nog vol met, uh, met, met mensen. Dus het is echt live. Geweldig. En met liefhebbers van uh, Simon Garfunkel raad ik echt aan... om uh, wat meer nummers van dat beroemruchtig concert... Via YouTube terug te kijken en te luisteren. Want het is kwalitatief hartstikke goed opgenomen. En het is uh, prachtig. Speciaal voor zus. Bij deze. Piri Succes en uh, Piri zelf. Ja. Uh, vier overal, vijf. Uh, daar is ie oh, ja. dan. Oh, ja. Goli Goliath, Goliath. Ja. Goliath. Ja, nee, stelt zichzelf even aan u voor. Mijn naam is Goliath. Een schapendoest van ruim elf jaar. Wegens verwaarlozing ben ik weggehaald bij mijn vorige baas. Mensen ben ik een hele vriendelijke hond en mijn verzorgers denken dat ik prima met kinderen kan samenwonen, maar wel wil ik je graag vooraf even kennis meemaken. En mag in mijn huis best een stabiele dame wonen. Mocht deze dame mijn maatje willen worden, moet deze meekomen met de kennismaking. Buiten geef ik ook een blafje naar andere honden, maar als ik de tijd krijg om kennis te maken, ben ik heel vriendelijk. Als ik eenmaal gewend ben, kan ik best even alleen zijn. Het zou wel fijn zijn als mijn baasje veel tijd heeft voor mij. Ik ben gek op aandacht en kom graag bij je voor een knuffelsessie. Doordat ik op leeftijd ben, denken mijn verzorgers dat ik dement aan het worden ben. En hier, hiervoor heb ik soms, hierdoor heb ik soms een ongelukje in huis. Toen ik in, het, eh, toen ik in het asiel weer binnengebracht, was ik heel mager. Ondertussen ben ik aangekomen, maar ik ben nog niet op gewicht. Nu hebben ze ook nog bijna al mijn tanden moeten trekken... dus ik begrijp dat ik een baasje zoek die mij heel veel liefde kan geven. Mijn vacht, groeit weer aan en zeg, uh, mijn vacht groeit weer aan, zeggen mijn verzorgers. En dan hoop ik dat mijn oude look weer terugkrijgt. Wie heeft er een plekje voor mij? En waar verblijft Goliath? Goliath verblijft momenteel in het Dierenthuis Kermeland. Keesonstraat nummertje 5 in Zandvoort. De telefoon is bereikbaar op 088-811-3420. 088-811-3420. Maar kijk ook even op de website www.dierenthuiskermeland.nl. Want ook Goliath verdient nog een thuis. En zo is het maar net: Albert-Jan Goliath of de andere leuke dieren wachten op een nieuw baasje. Kees om straat nummer 5 hier in Zandvoort. Laura non en è, è andata via. Laura non è più cosa mia. E' tekker sei qua, mi chiedi perché.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 in overtreding. Twee Abba's in een uh, programma, maar goed. Hey, heeft niemand gehoord natuurlijk? Helemaal niemand gehoord. Door de summer, summer Night City. Zo dadelijk uh, krijgen we het gedicht van de dag, uh, Filou. Nou, ik ben heel erg benieuwd. Uh, wordt een mooi gedicht volgens mij, Albert-Jan. Maar eerst nog een uh, pizza nummer. Ja, we gaan aan de pizza. Heerlijk. Is voor, die Komt die je voor, aan. Voor opa. Come prima, prima. scherm van, uh, van een Vespa bij deze plaat, dat uh, past wel natuurlijk kom maar prima en daar komt hij aan het gedicht van de dag het is vandaag een hele mooie deze zaterdagmiddag, het gedicht Filou Filou zij zij drinkt Ranja nog door een rietje zij eet paella met een charlotte. ons Filoutje op een Spaans terras maar toch, maar toch is zij zo Hollands als het gras. Als een vosje zo in haar sas. Ik, ik weet niet wat ik haar moet zeggen, haar zou moeten uitleggen. Maar dat, dat is iets wat haar moeder wel doet: dat zij iets met mij doet. Dit meisje, zo zoet. Ik zie meisjes in Amsterdam, Tilburg, Doorwert, in Arnhem en Breda. Waar ik ook op de wijde wereld kom. Filou mag er zijn. Alom. De mooiste van de mooiste is Filou. Tje. Geen spel te prikken op haar moutje. Want een meisje, een meisje als Filoutje... Is als een salami pizza met een heerlijk toetje. In filou haar stem hoor ik een liedje: een prachtig, prachtig melodietje. Dit, dit is een gedicht met een lach. Als ik filou zie, is het weer, weer een feestdag. Filou. Drink nog steeds ranja met een rietje, mijn filootje, op een Spaans terras. Toen, toen wist ik al dat ons filootje een echt, echt vosje was. Wat een mooi gedicht van de dag vandaag, Albert Jan. Vilou, deze was speciaal voor jou. filootje.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 Nou, we gaan alweer bijna op naar het einde van uh, dit programma Zandvoort op zaterdag. Maar we hebben nog een paar leuke plaatjes voor je, dus gewoon blijven luisteren naar het geluid van Zandvoort. Met nu Madonna en La Isla Bonita. Kom op Last night I dreamt of something. Ik zal begonnen, Albert Jan. Ik begin van. Ja, er is ook zoveel werk bij jou natuurlijk. Oh, Goede indruk, maar. Goeie indruk maar. Ja, heel goed. Nee, dat doe je goed. La Isla Bonita, de single van Madonna. Nou, we gaan er nog twee voor je draaien, waaronder deze van de Amsterdamse groep Might Die. What goes on? Vorige uur van dit programma, ik op zaterdag, vertelde ik collega Albert Jan nog uh, over een plaat die ik gehoord had uh, in de Grote Houtstraat. Het was dus de klederzaak uh, liep, een beetje de sound van de jaren 80 had. Uh, net alsof je over de Kalfstraat in Amsterdam liep. Nou, dat is niet ook een klein beetje. Hè. De Amsterdamse groep Mai Tai ook een uh, bekende uit de jaren 80 Met hun, uh, volgens mij hun allereerste single, What Goes On... Het zit er voor ons alweer op, maar gelukkig... we hebben een bonus voor dit weekend. <laughs> ja, morgen zijn we er ook weer tussen twee en vijf. En weet je wat het dan is morgen? Vertel. Vaderdag. Oké. Okay. Ja. Dus niet vergeten luisteraars, morgen is het Vaderdag. Ze heeft een rap nog een cadeautje bij de blokken halen. Oh nee, duurt er wat, zeg ik. Nou weer? Of, bij of bij de HEMA, de is daar 50 jaar. Ja, nou, precies. Heel, heel goed. En dan ja, vader morgen uiteraard weer verwennen tijdens Vaderdag. En morgen op vaderdag zijn we er ook met Zandvoort op zondag. Ja, met uh, tussen drie en vier een special over de ontwikkeling in de Haltestraat. En dan hebben, we, dan hebben we natuurlijk over de RIVM-regels en het anderhalve meter beleid. De blauwe lijnen. Wat we toch een aantal weken geleden ook al een beetje gevolgd hadden maar op, op dat moment in de stand van zaken. Dus we gaan praten met Floor Koper van de Meerpaal. Hoe de zaken nu staan tussen drie en vier. We gaan praten met Ron Brouwer van Law Hardy. Hoe hij de, de ontwikkelingen beleeft en de herstructureringen het beleefd. En wellicht uh, nog meer gasten. Dus uh, tussen drie en vier morgenmiddag een special over de ontwikkelingen in de Haltestraat. En dat heeft natuurlijk alles te maken met uh, de virusregels. Zo, is het bedankt voor het luisteren, graag. Tot morgen, dan zijn we er weer. We gaan aan het bier, want we kennen net twee biertjes aangeboden. Ja, Oké, okay, oh, nou, dat nemen we meteen natuurlijk. Nemen we meteen. Oké, okay, tot morgen. Dag. Some Entertainment View na zes paid. uur. Doei doei. really might you made. Just might you swear and curse.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 a piece of shit when you look at it lies a laugh a dessert junkie's true you see it's on a show keep them laughing as you go just remember that the last laugh is on you tot zover het ritme van cfr via de kabel op 104.5